1 uur. Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst. En dit is het nieuws van NOS op 3. De coronaregels in Groot-Brittannië worden voorlopig waarschijnlijk niet versoepeld. Over iets meer dan een week zou de boel daar wat worden losgelaten. Maar de Britse regering denkt erover om de maatregelen minimaal een maand te verlengen. Het gaat er hard met vaccineren, maar er komen wel steeds meer besmettingen van de Delta-variant bij. Ook wel bekend als de Indiase variant. Deze brit hoopt dat binnenkort alles toch weer normaal is. I think this als er een grote spike in de dood je het gewoon het... de economie en sake of people's sanity. Nederland heeft het Verenigd Koninkrijk bestempeld tot zeer hoog risicogebied. Vanaf volgende week moet je verplicht in quarantaine als je terugkomt van een tripje uit het VK. Agenten in Tilburg zijn gisteravond met grof geweld een pand binnengevallen. In het gebouw zouden vuurwapens liggen. Na een tip ging er een arrestatie team op af... ...compleet met politie, helikopter, honden en een panzerwagen. Eén vrouw is opgepakt... Al weken wordt er gezocht naar de voortvluchtige Vlaamse militair Jurgen Konings. Die is al een hele tijd onvindbaar en zou gisteren zijn gespot in Groningen. Toen de politie een kijkje kwam nemen, zagen ze inderdaad een man in outdoor kleding op een veldje bij een begraafplaats zitten. Het bleek niet te gaan om Konings, maar om een Duitse wandelaar die erg op hem leek. En oranje ballonnen, wapperende vlaggen en rood-wit-blauwe outfits. In een wijk in Drachten zit de EK-stemming er al helemaal in... De buren hebben met elkaar de hele straat versierd. 50 meter aan wapperende vlaggetjes. Ik vond het heel leuk en ik heb ook mee geholpen. door uh, er ook even hand- en spandiensten te, uh, te leveren. En uh, vlaggetjes aan te leveren. Dus het is, uh, ja, is wel leuk.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 Zustegenhielden de buren, Ja, zuster, nee, zuster. Laten we allemaal doen wat we willen. Zonder te schreeuwen en zonder te gillen. Doe wat je het liefste doet, Ja, zuster, nee, Dat Dan is het altijd goed. Ja, zuster, nee, Ja, zuster, Jezus zuster. Ja, zuster, nee, zuster. Ja, zuster, nee, zuster. Ja, zuster, nee zuster. De geschiedenis van twee oude mensjes.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 In Zandvoort bij de zee, we nemen broodjes en koffie mee. Oh, het is zo zaligheid wanneer je wandelduidelijkheid in Zandvoort bij de zee. De slof uit Amsterdam in helder wit, waarna de pak. De ridder zwand de koude grond met een kwartje in de zak.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 song. Na trotse alle toren van eerbied ben ik verhuld. Wanneer het gouden zonnelicht je spits omhult. Als eens mijn laatste uur slaat met vijftig jaren misschien. We leefden de trek van de leer.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 Uren denk ik aan Corina, meisje waar ik toch zoveel wat hoor Met haar, die danste in de wind, en meisje zoals je nergens vindt, want als ze naar me keek. Door de straten, in gedachten zie ik aan mens. Waarom wie. Met kleine Corina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 de spelbrekers. De Silveras en de spelbrekers. Zeg je vrouw. Hé hey, je vrouw. Zeg juffrouw Hé je, vrouw, je vrouw, Wat zou je doen als ik je tussen moog? Zeg meneer. Hé hey meneer. Dan zal ik roepen allemaal mama. Maar nee, laat de kopen op je mama zegt. Wat de wil papa doet. Nee, laat de kopen op de wereld zeggen. Dan vraag ik jou en daarom vraag ik nog iets Zeg je vrouw, hé Wat zou je doen als ik je troven hoog? Zeg meneer, hé meneer Dan zal ik roepen door mama Als ik jou aan, met de jasje aan koude Oh. Je wat zou je doen als ik je kussen woon? Zeg me neer, hee meneer, dan zou ik roepen op mama. Nee, laat het koken of je mama zegt, dat de eer papa doet. Nee, laat het kogelen of de wereld zegt, wat ik ga de weten vraag ik jou en daarom vraag ik nog iets. Zeg me vrouw, wat zou je doen als ik je troepen ben? Als je aan met je jasje aan helder zoals als je ogen zijn, dan kan ik aan de wandersteen. Daarom wil ik gaan door een stille land, samen met iedereen met jou. En als het maandje even weg zal gaan, blijf ik staan, geef je aan, dan raad ik even al mijn moed, in, dan zal ik vragen wat ik wil. Ik zag je steken, ja. Holland, land van water en bloot. Holland, met je zee van woning ook. Met je politiek van de regen in de druk. Huppel de pup, we hebben de cup, kom laten we vrolijk dik Holland. Met je kopen op de lat, in de olie, met je rijke dubbele bolden. Schat, Met we gaan nog niet naar huis en kameraden hand in hand, moeder wat een vaderland. Landje met je kies en uitjes goed voor u.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 en die Duitse markt in onze henschen. Geert alle nina's, kabouters, de fabeltjeskrant. Moeder wat een vader maar ik kan jullie missen. Moeder wat een vader man.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 Op die aarde in Had ik leed, had ik vreugd in de strijd om mijn uurlijk bestaan? Maar toch voel de woning en daarvoor hoort u Doris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 Zwart. Sorry Harry, Sorry Harry, staat een beetje raar. Doei, jij.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 Het deed me niks, al had ik geen riks meer voor een gordijn. Want dit behang zou om te zwemmen zijn. Want dit behang zou om te zwemmen. En dat alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijk ongehoorzaamheid.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 Bobby Lief is zelfs aan het gapen, met zo'n glasje op de kaken. Zullen ze geen herrie maken, klaar die kleine lieve apen. Slapen, slapen, slapen, slapen. Mm -hmm. Dag kindertjes, mm -hmm. blijven jullie maar lekker slapen hoor. Mm -hmm. Dag. Haha, ze kunnen het wegmaken. <laughs> hey. Nu is je weg, nu is ze weg. Wat is dat voor een geluid?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 Ik roep jouw naam, want ik zoek naar jou, naar geen ander vrouw. Ik roep verliet jouw naam, Johanna. Ik roep verliet Johanna. Ik roep verliet Johanna. Ja, u hoort de muziek van Adamo met ik roep jouw naam en daarvoor.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 En in 2005 is er een DVD van deze dame uh, gelanceerd. Met het nummer uh, Bij ons in de Jordaan. Was samen met Johnny Jordaan en Willy Alberti. En uh, die DVD uh, tot drie weken lang op nummer 1 in 2005. In de Nederlandse muziek top 30. En deze dame begon op 43-jarige leeftijd. Trad ze voor het eerst op. En daarvoor verdiende ze de kost als schoonmaakster en garnalenpelster. Ik heb het over Tante Leen. Geboren in Amsterdam op 28 januari en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 En niet geperimineerd. En is het gebruik van zeep jou onbekeerd. Toch wil ik jou voor geen andere. Dat ik zou veel van je hou. Lief en leed, zoals je weet, de samen delen wij. A lief, als vrouw, dat gaf ik jou. Maar al het leid, dat gaf je mij, dan hij je toch... in the cold door.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 Niet te ver, anders ben ik straks verloren.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 Niet te ver, anders ben ik straks verloren.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 Men heeft hier een maling aan die burgerlijke zeden. waarvoor dan wel de telegraaf wat Peter pleit. Het ligt natuurlijk weer aan de regentenklik, maar Amsterdam is een bananenrepubliek. Ha, u op ga de gegevens na en denk dan tevens na. Kijk naar de misdaad, naar verlies van mensen, ja, dan zijn de vlotte invoer van narcotica.